Morgen, ik ben Dielke dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Relle in Arnhem zijn gisteravond vier mensen opgepakt. Het is al dagen onrustig in de wijk Geitenkamp met brandjes en zwaar vuurwerk. Deze man woont in de Arnhemse wijk. Ze hebben daar klikkels in de fik gezet, de ondergrondse containers hebben ze in de fik gezet. lopen mensen hier te bekogelen als je hier wat van zegt, dan word je bekogeld met vuurwerk. Het is gewoon alleen maar onder de ze veroorzaken. Voor het eerst was er gisteravond veel politie op de benen in Arnhem. Ook in Rozendaal was het onrustig. Daar raakte een kerk beschadigd, waarschijnlijk ook door vuurwerk. De politie greep daar ook in. Een man van 18 is opgepakt. In een asielzoekerscentrum in Wageningen is corona uitgebroken. 44 bewoners zijn besmet. Ze zijn naar een aparte opvanglocatie gebracht. De rest mag niet van het AZC-terrein af. Alle bewoners en het personeel zijn getest. Studentenclubs willen dat het kabinet de portemonnee trekt. Door corona worden de meeste colleges online gegeven en zijn stageplekken lastig te vinden. Als dat studievertraging oplevert, moeten de studenten geld krijgen, vinden de organisaties.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 altijd heel erg leuk, zo'n nummer van de Orkest of Manoeuvres in the Dark. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Tino, vijf over elf. Het is de Kandig show hier bij ZFM. Frank Paardenkoper zit rechts van mij en links van mij zit Jaap achter de knoppen. Jaap Koper, u kent hem. Tino Stuy is vandaag met vakantie. Nou, hij heeft bezigheden. Ah, bezigheden buitenshuis. BBBH. En daar had hij het over. Een draaidag, ja. Ja. ja. Ik weet niet wat voor een draaidag, maar dat horen we dan volgende ja, week wel de, van. Hem. De hele dag bij de bijenkorf door de draaideur. De, nou, dat zou kunnen. <laughs> ja, dat is een draaidag. Ja. Uh, Zo'n tredmolletje. Ja, ja. Of op, de kermis, of op ja. de kermis. Dat kan ook. Dan. Maar ja. over kermis gesproken, is het jou niet ontgaan, G. dat uh, minister Dijkhoff uh, bijvoorbeeld, die daar uh, ineens op, uh, met pak 1 aan, met sneakers daaronder, ja. hm, gekleed in de ja. Tweede Kamer uh, Leuk, leuk ja, vind, vind ik dat? Ja? ja, vind ik wel leuk. Hm. Dit is, dus, is dus weer de, een, een zelfs een trend, begrijp ik uit de, de scheleraaf die ik vanmorgen heb gelezen. Scheleraaf <lacht> en dat dus mensen gewoon en moe kagen ook. Die staat dan uh, van kijk meisje sportief en jong zijn. Die gaat dan uh, wie? Moeikaag, uh, Sigrid Kaag. O, uh, Sigrid, uh, ja. ja, ja. Uh, die, uh, de D66-voorvrouw. Wereldvreemde elitaire vrouw, maar dit terzijde. <lacht> maar die staat dan ineens uh, op sneakers, velgekleurde sneakers ook. Uh, ja, ik weet niet wat ik uh, Misschien dan, uh, dat dat uh, de bedoeling is om daarmee mensen uh, over de streep te trekken. om stem volgend jaar op mij. Ja. Dat... ja, misschien wel. Nou. Ja. Zij, in haar geval in ieder geval, probeert dan een beetje ongedongen en een jong ook, jonge uitstraling... Over te komen. Ja. En, uh, nou, ik, ik weet niet of dat allemaal werkt. Ja, ja, ik ben niet ja, zo'n uh, trendman ja, ja, ja. eigenlijk. Nee, je bent niet zo'n trendman hè? Nee. Nee, nee. nee, Jij hebt nog, uh, nog steeds de oude... Ik, ik loop mijn hele leven in geruite hem, de spijkerbroek en de en... Maar wat, ja. wat, wat me zo opvalt bij jou, is dat jij ook met dit weer... Nou, dan, dan, jij hebt geen jas. Nou, niet, niet vaak, nee. Nee, maar heb Als je het dan niet het, koud? Nee, ik heb het niet koud. Maar... Ja, je heb, bent een uh, beetje die ijsman. Dadelijk, dadelijk, als het uh, echt een straffe oostenwind is... en het is rond de 0 graden... dan zal je me wel met een jas op straat zien. Toch. Maar uh, ja... Ik denk dat we de meeste Zandvoorters kennen jou uh, bij weer- en ontijd. Ik heb niet, uh, niet zo vaak een jas aan. Maar ja. als het nou heel erg hard is, Je hebt heet, wel een jas, jas hè? Ik, ik heb wel een jas, ja. Ja, gelukkig. Ja, ik ja, ook maar maar dan denk ik van... Ja. Nu, als ik nu dus 12 graden, 10 ja. graden ja. op de boulevard loop... Dan zie ik mensen lopen helemaal met dassen en mutsen en handschoenen aan. Ah, het is maar 12 graden, mensen. Kom op. Over de boulevard lopen. Ja, nou, en oh, denk ja, ik van, wat koud. moeten die mensen van de winter aan als het gaat vriezen, denk ik dan. Ja, nou ja, goed. Ik heb nu ook weer even mijn gewone jackie weer even hier uit de mottenballen getrokken. Ja, dus nou, dus. Soms heb ik ook een jas aan hoor dus ik begrijp het niet verkeerd. Nee, nee. nee ik, ik, uh, ik, ik ben altijd koud. Altijd, ja. De, ja, oh, ben altijd koud? Ja, ik heb het altijd koud. En dan toch naar de wintersport. Ja, maar dus even laat ik me overhalen. Ja. Maar ja. het is uh, klaar nu, geloof ik. Dat het is op. nu klaar. Ja. Ja. <laughs> ja, geen, dus, wij zijn ja, de dat, dat, dat, dus, dat doen we, we niet meer. Dus dan. we zien je ja. niet op skis naar beneden ergens nee. afdalen. Nee, van. nee jongens, het is echt, dat, dat skiën vind ik, ik vond het zoiets. Dat denk ik van, nou ben ik eindelijk beneden. Pff, hè, hè. Zullen ja. we nog een rondje? Moet vond je weer, heen, dan ga je weer <laughs> naar boven, moet je weer naar beneden. Ja. Ik vond het bijna traumatisch. Mijn eerste enige en laatste wintersportervaring toen ter tijd in uh, Westendorf. Ja. Daar zat ik aan zo'n zo armpje met een houten krukje eraan. Mm -hmm. met, met, met skis hangend aan mijn voeten. Mm -hmm. Ging ik daar naar boven. Het was geloof ik uh, min 10. Maar mm -hmm. het zweet brak me uit aan alle kanten. En toen ben ik... Uh, ja, en het was dan nog maar een ski Want ik ben niet helemaal een helling opgegaan. Want dat gaat me dan te ver. Mm -hmm. Want ik was natuurlijk ook eigenwijs. Maar het sprak me ook niet genoeg aan om nou skilessen te gaan nemen. En dat soort dingen. Dus ik ging dan op zo'n heuveltje staan. In de richting waarvan ik dacht, nou die kant kan ik op. Er zijn niet zoveel mensen. En als het uh, met de heet werd onder de voeten... qua snelheid liet ik me gewoon vallen. Hmm. Maar goed, ik, was, uh, ik had geen handschoenen. Ik had geen, uh, geen pet. en ik, uh, ik had gewoon skischoenen gehuurd en skis. En, en dat was het. Spijkerbroek aan en zo. Want toen liep ik terug naar het hotel... En toen uh, wilde ik mijn skis neerzetten. Er zat vast aan mijn handen. Mijn ja. velderhand. Echt waar? Ja. Dus ik dacht... Oh, maar ja, dat dus was ook in de Poolcircle. Ik ben een keer in de Rofanjemi geweest, geweest. In het, uh, het noorden van Finland. In de Poolcircle. En daar uh, was ik ook met uh, man Nijzen. En daar liepen wij ook zonder handschoenen en pet en zo. Maar al die mensen die hebben daar een half rendier aan zwinters, waar ze mee op straat lopen. Dus iedereen keek ons na. Maar die wisten niet dat we echt wel elke tien minuten ergens naar binnen moesten om een beetje op temperatuur te komen. Hmm. Alhoewel het daar in het hoge noorden een hele andere koude is dan hier. Hè? Ja, wat is het verschil? Uh, het was daar min 30 windstil, maar gort en gort en gort droog. Ja. En als het hier min 2 is... dan is het zo vochtig toch nog? Dat ja. je met, de, met een wind erbij, dan voelt het als min 30. Ja, dan, ja, dan, dan heb je een, ja, een hogere... Waar ze het dan over hebben? Chill factor. Dan ja, wanneer, ja. ja, ja, ja. Dames en heren, dus luistert goed. u goed. Want ja. Frank weet er alles van. Maar niet besteed Hij wilde sport. vroeger Weerman worden, maar... Weerman? Weer. Alweer? Alweerman? Oh, alweerman. Alweerman. <laughs> alweerman. <laughs> dus uh, dat hele verhaal uh, ja, uh, kunt u uh, nalezen. Uh, of niet? ja. Gaspertje! <laughs> het is, is tien over. Uh, ik, ik denk aan muziek. Ja, heb je ook ik, uh, Walk Like an Egyptian van de Bengals? Dan moet ik even zoeken. Maar goed, dan, uh, volgens mij moet ik, uh, moet ik even kijken waar ik hem heb. Uh, nou, ik, nou denk, ik, denk, ik, denk, ik denk ik niet. Nee. Jij niet? Nee, ik denk ik niet. Ik vond het uh, wel een grappig plaatje. De Bengals. Maar goed, ik, zie ik dan vind het een wilde plaatje: IGY uh, van Donald Fagan. IGY, Donald Fagan. Ik reken het goed, ja. Eerst voor de plaat de ooit digitaal opgenomen. Zo, dat is de allereerste digitale plaat. Ja, dat ja. oh, is niet Emerson Lake. Nee. Nee, nee, dat was de eerste synthesizer. Ik. ik vond dat jij een beetje op Emerson Lake. <laughs> Dit nee, niet te verwarren met Donald Trump. Frank. Nee, nee, nee, ook niet met nee Donald Duk. en ook niet met Donald Duck. Donald Fagan. Donald Duck. Nou, uh, in dat geval uh, lijkt uh, die Trump wel eens af en toe wel een beetje op die Donald Duck. Eh, eerlijk gezegd, hoor. Ik vind hem met uh, twee dru drukte maken. Twee druppels water. Ja. Zou zo'n broer kunnen zijn denk oh ja. ik. Ik dacht ook dat het een broer was. Daar gebeurt het. Natuurlijk wel een gevulde koek. Ja, zeker. Nee. Over gevulde koeken gesproken. Ja. Nou. Uh, we gaan het hebben over uh, de automobiel. Ja, ja, Ja, lijkt mij een nee, goed idee. Dankbuidenkopers, de... auto nieuws. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, is, uh, want, want jij maakte je net al een beetje druk over het strooien in de kamering on uh, ja. Dat is natuurlijk funest voor de auto. Ja, en wat ik niet begrijp, is dat uh, gemeenten uh, zout op de weg strooien, hm? als het helemaal droog weer is. Ja. Dus wat, wat gaat er gebeuren namelijk als je zout op een droog wegdek gaat strooien... dan wordt het juist vochtig, omdat het vocht aantrekt. Mm -hmm. Waardoor je de andere nacht wel weer zou moeten gaan strooien... omdat dat wellicht dan opvriest. Mm -hmm. Dus het is allemaal nutteloos. Als er geen neerslag is, dan moet je ook niet strooien. Nee. Misschien een bruggetje hier en daar, een ijzeren brug daar gelaten... waar het wat glad zou kunnen worden. Maar ja, dat is landelijk, hè? Ja, ja. Landelijk. dat is landelijk. En dan, maar de, ja, ja. De, de, de, de automobiel, hè? vroeger uh, mensen waren zich... Tegenwoordig redelijk onschendbaar in een moderne automobiel... met allerlei hulpmiddelen en ballonnen die uit het dak en uit de zijkant... overal uit je stuur oppoppen als je ergens naar rijdt. Gewoon een grote uh, verjaardag als je ja, in gaat. Ja. <laughs> ja. Waarmee je misschien ook geneigd bent om bij een, een koude motor... als je s morgens weer eens te laat bent, dat gas direct in te trappen. Zou ik niet maar uh, wat er dus gebeurt is... de meeste moderne automotoren zijn van aluminium. Dat is een heel gevoelig... Uh, Materiaal. Mm -hmm. Dus het feit dat jouw uh, temperatuurmeter in de auto al aangeeft... de koelvloeistoftemperatuurmeter... die staat er netjes op de helft. Dus dan, dan zou je zeggen, de motor is op temperatuur. Dus hup, het gas erop. Nou, dat is niet zo... Dat is alleen de koelvloeistof die dan op temperatuur is... waardoor je kachel al zou kunnen gaan werken. Die kan misschien zelfs wel tegen de 80, 90 graden lopen, die koelvloeistof. Maar dan is je motor nog niet op temperatuur. Huh? De motorolie, dus de motortemperatuur... die wordt pas bereikt na een half uur ongeveer. Huh? En dan kun je zeggen, als de motor goed warm is... dan kan je het dus gas intrappen. Want ga je dat namelijk doen als de motor koud is... helemaal, nogmaals, de aluminium moderne motoren... Dan heb je gigantische slijtage in je blok... en kan je dus uiteindelijk, als je dat lang genoeg doorvoert... met olieverbruik, bovenmatig olieverbruik te maken krijgen. En dat is natuurlijk zonde. Dus uh, nogmaals, het feit dat je koelvloeistoftemperatuur... Nou, hè. houdt u het in de gaten? Ja, dat wil niet zeggen dat de motor op de temperatuur... als de motor na een half uur lekker warm is... dan kan je het gas erop en gaan. Ja, voor mijn uh, automobielen met, uh, van meer dan 50 jaar oud... met uh, de bekende gietijzeren V8-blokken... Dat is nog een ander verhaal, want die krijg je niet stuk bijna. Als je het oliepeil goed hebt, dan maar ja, die kunnen die gebruiken wel een stuk meer. Nee, nee, niet per definitie. Er zijn moderne auto's die gewoon daarvan staat in het boekje dat een liter op duizend kilometer dat dat nog acceptabel is. Nee, qua, qua ja, dat is qua only. olieverbruik, maar qua benzineverbruik. Ja, qua benzinegebruik ja. uh, lust ze natuurlijk wel een bakje. Maar goed, ik heb jarenlang op, uh, met een oude Pontiac Bonneville op LPG gereden. Ja, dat kost... Uh... Dat kost nu helemaal kak. Maar het wordt natuurlijk zwaar, of werd natuurlijk zwaar afgestraft door de overheid. Ja, bijzonder, want het is een het heel is schoon, schoon pro product. Absoluut, absoluut. Maar ja, daar verdienen ze dan te weinig aan. Nou ja, dat, dat zal het zijn. En dan komt, uh, ja. dan komt die komt weer lang. Dan komt die weer lang. geld. <laughs> wopke, wopke, wopke, wopke. Maar ook, wat dat ook uh, in de moderne auto is... dat zijn allerlei uh, hulpsystemen. Hè? Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld... Uh, Advanced Driver Assistance System, de mm -hmm. ADAS. Dus, uh, nou ja, en de Adaptive Cruise Control, mm -hmm. Forward Collision Warning... nou, dat zit in het kleine gebakje van, van Paula ook, die Suzuki Jimny... en in alle andere moderne auto's, stel ik me zo voor. Wat is dat dan? Dat is, als jij uh, te snel op een voorwerp afrijdt... dan krijg je zo'n uh, flitsend rood uh, met akoestisch signaal een gebeuren in beeld. De nee, computer van. Je gaat ergens tegenaan rijden, alsof je dat zelf niet ziet. <laughs> Weet je, dus dat vind ik allemaal nutteloos systeem. Ja, maar je stel, je hebt je bril niet op. Je hebt je bril niet op, maar dan moet je weer afvragen... mag je in de auto zonder bril als je die nodig hebt? Hè? Nee, dat mag niet. Dat mag dan weer niet, althans, dat is niet, niet. niet raadzaam. Nee. En we hebben natuurlijk ook de Autonomous Emergency Braking Lane. Keepers, Wee wee die heb ik ook maar uitgeschakeld, want dat vind ik allemaal van die bullshit. Oh, je ja? gaat als dus je stuur trillen als je over een middellijn nee, Daar word je rijd. niet fijn van, hè? Nee, zet uit nee. van die shit. Dat heb je allemaal niet nodig. Ja, Nee, dat vind ik ook met uh, als je voor stoplicht staat en je motor gaat uit. Ach, verschrikkelijk. ik denk, hij is kapot. Ja. En dan ja, doet hij het opeens ja. weer. Ja. <laughs> nou, als het goed is, zit daar wel een beveiliging in. Want als je dat zomers maar vaak genoeg hebt in de file met je airco aan en zo... Ja. Dan kijk ik die startmotor op ze flikker, omdat een blokje weer een zetje te geven om te gaan lopen. ja Dus ja, ja, uh, nee, ja. dat moet ik allemaal niet. Hé, hey, uh, uh, ja. nog ja. even terugkomen op Baudet. Ja. Ik zie hier een, ja. een artikel dat blijkt uh, dat Baudet... Uh, te veel drinkt en te veel snuift. Ach, maar dat snuift is niet alleen lavendel dus. Ja, nee, geen lavendel. Nee. Graag, hoor. Ja, wat dat zijn drugsverhogende... Ja, hij is zo'n stoten waspoeder. Ge geeft de kruiden. Colombiaans bakmail. Colombiaans bakmel, ja. ja. Jeetje. Nee, dat ja. even tussendoor. Ik denk, denk, nou, ja, ik waar heb het je het dat is. gevonden, Gerk? Gewoon op het internet op wel.nl. En Microsoft Ja, maar het uh, komt Microsoft bij wel.nl. Want die heeft het gedeeld. En de Telegraaf meldt het. de, Bouw de drinkt en het snuift nou. te veel. Ja. Ja, uh, ja. Ik ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Om Theo bijvoorbeeld. Hij kiest die voor die andere man. Terwijl Om Theo hadden wij altijd gedacht. Dat is toch zijn, uh, zijn conciliaire. Die maar. kun je volgens mij beter hebben... Uh, te, maar of vraag mij af of die wel bestand is als hij een tv-debat moet gaan voeren met al die andere doorgewinterde politici. Om Theo? Uh, nou, hij ja. kan wel, uh, wel wat hebben, denk ik. Hoe oud is om Theo? Uh, nou, die loopt toch ook wel in de, de 70 die, denk die, ik. Ja, in de 80 loopt hij. Maar ik vind uh, het wel een. Ja, dat is natuurlijk hey, wel, ja. En dat, dat uh, vuurwerkverbod, wat vind jij daarvan? Ja. Dat moeten ze gewoon uh, invoeren, helaas. Ja. We moeten allemaal ons coronasteentje bijdragen. Ja. Maar weet je wat er gebeurt op uh, oud en nieuw? Hoeveel bender is... er de lucht in gaat? Qua luchtvervuiling? Ja, dat is weerzinwekkend. Dat is weerzinwekkend. Ik heb, ik heb wel eens gelezen hoeveel uh, ton dat is, maar dat... Ongekend. En daar, ja, hoor, je, niet... daar hoor je nog iemand over. Nee, nee maar ja. dat is natuurlijk ook net zo... al naar gelang het de overheid uitkomt. Hè? Die hele milieushit. Ik zag die, uh, die tuinkerbouten Frans Timmermans weer... Op televisie van de week in het Europees Parlement. <laughs> en denkt: die man moeten ze dus opsluiten. Zo het is net zo'n gevaarlijke gekke. Ja, zo'n patiënt, Net als Baudet. Ja. Met het behalen van die klimaatdoelstelling en zo. Want dat is ook een van, de, een van de weinige goede dingen die Trump heeft gedaan. Die heeft zich onmiddellijk teruggetrokken uit het klimaatakkoord. Wat gewoon zinloze shit ik, is. onhaalbaar. Weet het niet. Ik, ik weet het niet. Ik heb daar On toch de... mijn twijfels over. In dat, uh, dat kerncentrale. Ja, dat goed. Is. Ja, ik heb daar maar mijn twijfels over. En we zijn blij dat Stuider niet bij zit. Want die zat met hey, Nee, die, die had een die... Uh, even... <laughs> <laughs> ja, klappen. Ik, had. Ik, ik heb daar toch <laughs> mijn twijfels over. En waarom heb ik mijn twijfels over? Ik, uh, ik, buiten de uitzending om... heb ik al iets uh, gezegd. Dat ik een, uh, een commissievergadering van een provinciale statencommissie heb gevolgd. Daar stonden een aantal onderdelen zoals het uh, fauna beheren uh, beleid over die herten die uh, afgeschoten moeten worden. En uh, daar stond ook de Formule 1 op. Dus ik denk, ik ga er eens even naar zitten luisteren. Maar daarvoor hadden ze het over Tata Steel. Uh, ja. met die mensen die in Wijk en zee, uh, wonen en uh, dat, schijnt, al, dat schijnt ook behoorlijk heftig ja. te zijn. Ja. ja Dus ik heb zoiets van, ja, weet je, uh, het, uh, het snijdt toch denk ik ja. aan twee kanten als je zoiets uh, doet. Uh, de nee. gezondheid uh, hou je in ieder geval. Uh, en de fabriek Schijnt, uh, als ik het zo uh, beluister, behoorlijk uh, verouderd te zijn. Dus, ja, maar daar laat er gemisverstand misverstand over zijn. Ja, ben ik ja. het helemaal met je eens. Ja. Dus maar, wat want, dat er gaat, denk ik, um, ja. Uh, Tino is er niet, nee. maar uh, om toch een klein beetje om de geest van Tino een beetje door te laten ja. klikken in, in, uh, in deze uitzending. Uh, denk ik uh, van, nou, ik weet het niet. Ik, ik heb ja. toch, uh, it, it, het zal toch best wel nuttig zijn als je op een gegeven moment iets daaraan doet. Dat, en, dat ben ik helemaal met je eens. Maar, maar dan eerst, uh, om je even te interromperen, de mm. Oost-Europese landen op de rit zetten... Zorg dat je met EU-geld die bruinkoolcentrales in Duitsland en de in, in heel Ja, dan ben je inderdaad dus wel goed bezig. De... Ja. Ja. ja, dan ben je inderdaad goed bezig. Goed. Uh... Goed, ik, uh, uh, uh, ja jongens. Zullen we nog een stuk muziek draaien? Laten we ja. nog een stuk muziek. Ja, want draaien. dan kunnen we, Geest we daarna de, de... gesproken. Die komt dadelijk, hè? Ja, die komt hierna. Ja. Ja, ja. Heen, mooi, mooi, ja, mooi, mooi, mooi, nee, De mooi, mooi, mooi. De kolom van, van steun. Full of mumbles, such are promises. All lies in chest, till man hears what he wants to hear and disregards the rest.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 waarop we als laatste te geest probeerde een lach op zijn gezicht te krijgen. Dat kan maar één ding betekenen, Sven. Dan was je waarschijnlijk te lelijk. Stilte nummer drie. Zoals gezegd, humor is heel persoonlijk. My face, in frame She looks like a girl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 heet uh, Lisette Aviva, maar haar echte naam is Lisette Vink. En toen zei uh, Frank net, is dat de uh, familie van de melkboer die we hier uh, vroeger Melijk, in het dorp hebben Ja, Ja, ja. Uh, en dat die uh, de boel uh, liep te venten aan huis? Nee, dat is het niet. Uh, maar zij is hier in juli geweest van dit jaar. Uh, werkt eigenlijk uh, nu op dit moment min of meer aan uh, materiaal. Uh, want je kan toch niet optreden. Dus uh, nou ja, dan maak ze van de nood en deugd en gaat ze gewoon liedjes uh, schrijven. En laat zich ook niet overhaasten met het delen van muziek op verschillende media. En dit vond ik allerradigst. Omdat het ook bij het moment van de dag hoort. tussen 10 en 12. Happier, but less of wise. Van haar. Mooi uh, afkomstig. Mooi. Ja, ja. morgen. Ja, ja. Ja, en ja. Uh, dat ik weet zou ik tegen uh, die dame zeggen, laat deze droom varen. Ik zeg van niet, Ger, maar goed. Ik zeg zet deur. Zeg jij zet deur? Zet deur. Zet deur. Ja, dat zeggen we heel veel antwoorden. Weet je nog vroeger? Appie alcohol. Claudia. Appie trouwde met Claudia. Ja. Ja, vroeg ze mooie vrouw. Die hele bierviltjes in dorpen verspreid bij alle etablissementen. Oh ja. En er stond dan in quasi uit zandvoorts Waarlatium, Appie alcohol. zet deur. Waar? stond W-A-E-R, latium. Nou, echt, laten we Gelachtig. wel. Ja, ja. We enorme humor. Ja. Ja. Uh, ja. Ik weet niet, uh, doet hij dat nog steeds eigenlijk daar suipen? bij de Blauwe Tram? Nee, <laughs> ik heb het niet over zuipen. Frank, ik wil het niet over zuipen. Uh, hij was toch gewoon ook de beheerder van, van, uh, van die hut daar bij de Blauwe Tram? En daarvoor ook een Gemeenschapshuis. Ja, Ja, ja. Ook, uh, ja, nou, ja, ja. Dat was iets uh, van Jut nog gemeenschapshuis. Ja, ja, ja, ja, ja, we, we ja, hebben heel veel gemeenschapshuizen gezegd, Ja, Gabberhouse. Gemeenschapshuis. Uh, ja, een koerhuis, Korenhuis, ja. Alleen gemeen ja, ja. <laughs> <laughs> die koerhuis. Ja. Ja. Ja ja ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. Dus kunnen we nog wel even toch... Ja, maar goed, ja, uh, uh, ik weet niet, ja. heb jij nog iets, Ger? Ger, wat uh, wij nog uh, wat, uh, moeten bespreken? En anders heb ik nog wel iets. Uh, want, uh, ja, ik, ik heb toch iets... Uh, iets uh, uh, heb jij, bestel jij iets bij de pizza wel eens, Ger? Nee, wel bij HelloFresh. Bij Hello Fresh. Nou, oké. Okay. Helemaal top. Maar uh, er schijnt in Amerika een dame rond te lopen van 32 jaar oud. En die deed op de sociale media haar boekje open over haar voorliefde voor naakt te gaan stappen en rond te wandelen. En op dat moment dat dat een keer gebeurde, stond er ook een pizza bezorger voor, de voor de deur. Dus uh, dat is een beetje uh, okay. in het kortste het, het verhaal. Dus ja. je moet er niet uh, naar staan te kijken als je ooit bezorger bent, dat je dan op een gegeven moment een blote dame. Maar dat gebeurt dus uh, alleen in Amerika. Spannend. Spannend, ja. hè? Je leest het altijd. Alleen in boekjes of je hoort het, maar uh, ik, ik, ik weet zeker dat als ik uh, pizza wat doet hij nu? Het gaat mij het gaat gebeuren. Nee. Wat doet hij nu? Nee, maar, het ken je dat Hello Fresh, Frank? Ja. Wat is dat? Ja. ja. Hello Fresh is een, is een organisatie die, uh, uh, die daar kan je lid van worden. Betaal je rond de uh, wat was het nou? 16 euro per keer. Komt met tweeën. Dus 8 euro uh, per avond. Dus dat valt wel mee. Dat is niet zo duur. En dan krijg je een pakket met een uh, recept erbij. En dan kan je dan maken. Maar dat zijn waanzinnig lekkere dingen. Okay, ja. Dus die... Je hoeft niet na te denken... Wat, wat ik wat moet kopen en wat ik moet eten. Okay. Dus dat is wel een, een voordeel. En wij doen dat drie dagen per week. Nou, en, de, ja. en de rest uh, doen we... Ja, voor, de, het, voor de werkende mens... Ja. die uh, wat later thuis dat is... is wel dus handig. het wellicht een, een uitkomst. Ja. En als ik thuis ben, dan, uh, dan kook ik vaak. En, uh, ik vind het wel leuk om ja, te doen. Ook. Ik, ja, ik, ja, of vind jij koken leuk? Ik vind koken leuk. Ik heb datzelfde. Ik zit soms wel eens uh, te kijken van... kan ik nog een uitdaging met mezelf aangaan? En negen uh, van de tien keer als ik dan weer iets uh, nieuws... denk ik, is wel eens weer voor uh, herhaling vatbaar. Maar uh, ik heb soms ook wel eens... Uh, dan ontbreekt mij de tijd... en dan wil ik gewoon ook gewoon een goede voedzame maaltijd... in ja, ja. de hand omdraai op tafel kunnen zetten. Dus dat lukt uh, meestal ook wel. Maar ja, dan, ik, dan ga je naar Sols. Nee, nee, die bestaat niet meer, Geert. Dus. Oh nee. Ben je ook van het barbecuen, Jaap? Nee. nee? Nou, um, barbecuen... Uh, ja, ik heb altijd zoiets als... Dat is een on, ongelimiteerd vreedfestijn in de zomer. heb ik soms wel eens het idee. Ja, en, uh, ah, moet je, nee, dat moet je dat, niet dat, doen. Nee, nee, dat, moet je niet doen. Nee. Nee. Nee. Uh, maar goed, vertel... Uh, nou hoe ja, moet ik, je dan ik, ik, een goede barbecue uh, doen dan? Ja, ik, ben, uh, ik barbecue zomer en winter. Mm. Ook wel eens, uh, of het nou stromende regen of uh, een paar centimeter sneeuw. Dat Hoe doe je dat dan? Een iglo in je tuin neerzetten? Nee, ik en heb nog uh, zo'n zo Weber barbecue. Met zo'n ja. temperatuurmetertje met een ja. grote deksel erop. Mm. Dus, uh, heb je een digitaal metertje? Nee, geen digitaal metertje. Nee, niet een nee. ook niet telefoon nee, gewoon, uh, binnen. Nee. Hoek, hoek, en, hoek, nee, nee. Nee. En ook niet zo'n thermosteker uh, die in het vlees moet nee, steken. Nee, ook niet nodig. Hem. Ook dat ik, niet. Ik, want ik ben ook iets van de hele grote klompen vlees zoals uh, vrienden van mij die gooien even een procureur erop en zo. Dat doe ik ook want... ik, ik ben wel eigenlijk ja. lekker vind ik ribs. even het buikvlies eraf halen. Dat doet Joey de slager ook voor ja, mij. Ja. Ja. Nee. Uh, Haal je dat bij de halte? Baby back ribs. Ja, alleen, over? Hij, hij, ze zijn me nog even te dik. Ik, moet nog even, uh, ik wil ze echt... De baby back ribs, de, de dunne. Bij mijn overbuurman. Van, uh, van de onderkant en niet van de bovenkant... waar heel veel vlees zit. Hè. Marineer je ze ook? Zeg maar. Ja, twee, twee uh, nachten in de koelkast... in de marinade en huppakee. Maar dat is wel een, een dagvullend programma. Want die, uh, die webber moet je dan zeg maar, op een graad of uh, 80 houden. Slow mm. cooking. En dan uh, de ribben niet uh, direct, maar indirect. Hè? Wat zoveel wil zeggen als dat ze niet direct boven de, boven de hitte van de kolen... van mm -hmm. de houtkool staan, maar mm -hmm. daarbuiten. Mm -hmm. En dan telt je water eronder, dan droogt het niet uit. Mm -hmm. En dan moet je die temperatuur een beetje reguleren. En dan uh, gaan ze er uh, zeg maar drie uur, drieënhalf uur... al nagellang de dikte van de ribbetjes op. En dan uh, heb je daar een hele fijne spare ribs. Want als je spare ribs, met alle respect... want dat kan niet anders, dan dus verdienen ze niets... in een restaurant koopt... Mm -hmm. Dan zijn die uh, voorgegaard. En daarna gaan ze ook pro forma even op een hete plaat. of even in een overtje en zo. En dan heb je spare ribs. Maar ik maak ze dus van scratch af aan. Nogmaals, buikvlies eraf. Twee nachten in de marinade. En dan helemaal. Nou Frank, ik heb ze eergisteren nog uh, gegeten bij, van de drie aapjes. Piva, ja. uh, die zijn lekker. Daar ja. hoor ik Klaas, een hele goede Een ja. Hele ja. grote klas. Nou, dat ga ik dan ook eens. Heerlijk. Ja, ik zou, dat Heerlijk. zou ik zeker doen. Ik heb uh, wel eens even, toen, uh, toen uh, de tent nog gewoon open was... en dat zit uh, ik meestal uh, wel eens uh, één keer in de drie maanden met mijn zus. Uh, die werkt in nieuwe Unicum, uh, zitten we daar wel eens. Om okay. um, gewoon weer even bij te praten. Ja. En dan zitten we vaker bij de drie aapjes. En die had toen eens een keer ook de sperries bij diezelfde aapjes uh, genomen. Inderdaad. Uh, wat die, uh, hij, super, heeft het, hij heeft het ook verteld dat hij bij de opening uh, dat recept uh, gekregen heeft. En daar is hij eigenlijk nu nog steeds blij mee. Oh, ja, ja, die heeft hij gekregen van een biggetje. Ja? ja. Eén van de drie. Eén van de drie, drie biggetjes, ja, ja. Ja. Uh, nee. ja. Ja, ja. Dat ja. ja. ja. ja. ik als dan toch al een speergezet ik heb een leuk receptje voor je. Maar barbecue is wel fijn. Een ja, erop. ja, je moet ja, het gewoon super. de tijd ervoor nemen en je moet niet meteen, ja. want dat zie ik vaak met die barbecue, dan is het net één grote stofwolk van mensen die op af... Nee, dat is niks. En dat vind ik niks. En sommige mensen kunnen ook geen kip op de barbecue doen, want die is aan de buitenkant lijkt die gaar aan de binnenkant trouw. Ja, dat is het. Ja, ik met je kip altijd, noem ik een, een, een bierblikje is, uh, is Ari, is Ari. Arie. Uh, ja, dat is te gek, hè? Ja. Allemaal kruiden erin een toestand, ja. Ja, een en toestanden. een bierblikje of een gewoon... blikje bier? Een blikje bier? Ja, ja. ja? ja met een blikje heeft geen zin. Nee, er zit wel bier in. Ja, oké, okay. oh. dus een blikje bier. Als dus maar, het een bierblikje. Ik heb, maar ik heb zo'n zo kleine, uh, zo kleine, hoe heet het, uh, green egg. Ja. Maar dan een, oh, okay. uh, een, een bastard. Het mag geen black bastard heten, hè? Het zijn tegenwoordig nee, bastards. Dat is klaar. Nee, dat Nee, bastard. En daar zet ik die kip in. Maar ja. ik moet hem helemaal... Anders past hij die, die niet onder. <laughs> dus die gaat met zijn hoofd, komt hij bijna uit het uit, uit het ding. En ja, dus maar Ik heb ga... ook groentesoep gemaakt, ja, plaats. Ook dat. Ook goed. Ja. Op een ja. barbecue. Niet op de barbecue. Oh, nee. Nee, maar eh, de de nog de... even één ding over het koken. En dan sluiten we dat onderdeel denk ik wel af. Uh, want uh, ik heb ook uh, een, uh, een Limburgse zwager in de familie zitten. Oh, het moet niet zeggen uh, ja, ja, ja, die heb ik ook. En uh, ik heb uh, wel eens in het verleden, maar toen leefde mijn moeder nog... Uh, ook nog wel eens gewoon Limburgs zuurvlees gemaakt. Nou, zuurvlees? Ja, Timburgs zuurvlees. Dat klinkt dan niet lekker. Nee, maar goed. Het, uh, dat is een uh, delicatesse in het zuiden des lands. Uh, want uh, wat moet je hier dan doen? Dan moet je uh, iets uh, van, van uh, wijn aan zijn. Moet je erin uh, doen als uh, balsamico... Ars arsenicum of zo heet dat. Dus arsenicum. Ars ars ja, niet arsenicum. Maar gewoon nee. uh, iets. <laughs> ja. Uh, ik, uh, maar goed. Uh, en uh, de ontbijtkoek moet je erin uh, doen. En ja. een, een appelstroop. En dat is uh, een beetje de basis uh, oh, van okay. het uh, gerecht. Uh, en die, dat vlees dat moet ja. je dan marineren in die, en, uh, dat, uh, in die rode zijn En uh, dan heb je 24 uur later kan je dat gebruiken. Nou, dat klinkt erg en goed. ja, Want die wijnazijn maakt het vlees een beetje mals. Precies. Dat is het. En het zuur eruit trekken. Want dat is een beetje de gedachte erachter. En dat heb ik in het verleden meerdere malen. naar nou, ja, die Limburgse uh, zwager van mij. Die zeiden, het is wel goed gekeurd hoor. Dus, ja. uh, dat, is ja, dat, dat, dat is geweldig, ja. ja, ja dat is er wel maar geweldig. Is zo goed. Ja, ja. Ja. <laughs> um, ja. Wat anders? Ja, wat anders. Heb nou. jij wat anders? Of heb je ook muziek iets? Uh, natuurlijk nou, uh, ja, heb ik muziek. Zullen we dat dan eerst even draaien Ik, dan? Heb, uh, ik heb hartstikke mooie muziek. Want we hebben nog tien minuten uh, Zet hem op. Ja. Huppakee, ja. dames en heren. Alle allerleukste plaat hier bij ZFM. Want wij zeggen ZFM, hè? Ja. Dank, we Zie ZFM. hem? Nee. Hé, hey, <laughs> ik, hey, ik zie FM. Ik ja. zie FM. <laughs> hey, nee, dat is zie ik daar. ZFM. dat zie ik daar. But you'll never see the end of the road while you're traveling with me. miss mission but there's no Of was hij wel, deze, ja. of is hij nog... Nou, hij is ja, nog Niel nieuw Ik denk dat die jongens nog wel wat doen. Nou, meestal in de zin maar... van het schrijven van dat soort uh, briljante men, liedjes... in drie men, minuten tijd. Mensen die dit soort hits hebben geschreven... die zijn meestal wel uh, redelijk uh, uh, financieel uh, onafhankelijk. Ook die zijn ooit ergens begonnen, denk ik. Jawel, maar die, die krijgen natuurlijk in... elk jaar nog steeds een hele, uh, uh, ja, een hele hoop geld. Mariah Carey krijgt voor het kerstnummer wat ze geschreven heeft... elk jaar, geloof ik, drie ton... Hmm voor één liedje. Toch prettig. Toch prettig. Ja. He? En ja. het, gaat, het, het, het ziet er niet eruit dat het stopt. Nee, dat heb ik met kappelaars net niet gered. <laughs> nee, 17,5 euro voor je nabestaanden per jaar... zou Tino hebben gezegd. Ja. Dus, <laughs> daarom hadden we hem vorige week ook nog even gedraaid... om de kassa bij jou te laten lopen. Nee, dat gaat we niet worden. Dat gaat er niet worden. Dat gaat hem niet worden. Hebben we iets over kassa draaien? Hoe bedoel je? Nou, gewoon. Kassa... Kassa. Ja, iets ja, okay. een bericht over geld of weet ik ja, nou wat. Nou ja, wat me dus uh, opvalt dat je. Wat valt jou op, Frank? De, de, de, de kassa van tegenwoordig. Als ja, je bij, uh, ja. bij uh, Patrick van de Zeemermin op de boulevard uh, oh, ja. Ja. Visje, visje koopt, hè, ja. dan kun je dus uh, ook met cash geld betalen. Maar dan moet je dan in zo'n automaat kiepen. Ja. En dan komt er ja. nog wat geld terug als je mazzel hebt. Is bij de mazzel <laughs> ook. Ja, dat Net een, een enorme ja. gebondiend, maar dan anders. Ja. is wel heel slim. <laughs> Zo kun je bij de FOMAR Heb je die, uh, dat, dat soort uh, dingen ook nog uh, bij, de, bij de kassa staan. Ja, dan, ja, precies. Je werpt er even wat muntjes ja. in. Het is net geen orgelman die daar staat te spelen of wat dan ook. Ja, maar, uh, ja dan krijg je het. Nou, ik, ik, ik zei het al eerder, Jaap, ik ben niet zo'n modernist. Maar ja. hoewel, ik probeer wel op mijn geheel eigen wijze toch met de tijd mee te gaan. Mm -hmm. en, en wat ik wel een uitvinding vind, is dat zelf scannen bij de Albert Heijn. Ja. Je hoeft niet meer in de rij te staan. Je moet ik doe wat, alles met uh, mijn telefoon, Frank. Ja, Geer nog verder. Je ja, ja, bent helemaal is nog, is nog te verder. Helemaal te gek. Maar hoe Just gaat dat dan? Nou ja, je heb, je, heb je, uh, je, je telefoon nog zelfs ken. Je moet met je telefoon inloggen op het, uh, op het systeem van, uh, van Albert Heijn. Ja. dus is de, de wifi van Albert Heijn. Hm. En dan uh, zit je daarop en dan heb je een appje en het heet Albert Heijn. Okay. En dan kom je op die app en dan, uh, nou dan heb ik, ik heb al, de, al een lijst gemaakt. Hè? Zie je, ja. dit is dan de lijst. Ja wat je allemaal hebt. Nou, en, dat, en... Heb ik, dat heb ik op papier dan? Ja, dat moet ik niet op papier, want nee. dat moet ik hier hebben. Want ja. uh, uh, die lijst stuurt mij zo door die winkel... dat uh, ik niet uh, elke keer heen en weer hoef te rennen. Begrijp je? Oh, dus dit aan. is de volgorde van hoe de spullen liggen daar. Ach, heel makkelijk. dat is dan wel weer handig. Ja. Is heel handig. En dan, uh, nou, dan kom ik uh, Zaanlander Jong... Uh, brood uh, maar broodboter brood, en dan uh, vertelt dat ding jou dan waar en Albert Heijn het brood ligt ja. nee, nee dat niet oh, dat Je, je moet wel zelf zoeken ja. nog hoor die oh, okay. moet een beetje zoeken ja. maar ik scan dan met mijn telefoon ja. uh, dat brood en alles dus, en dat stop ik meteen in mijn mand. Je boodschappen luisteren. Oh, okay. Ik hoef het niet meer eruit te halen... om het daar weer uh, ergens anders te scannen. Oké. Okay. Het, het, gaat, en dan, zo, het uh, gaat zelfs zo ver. Je kan, als jij in het gerecht... dus in je hoofd hebt zitten... dan kan je dus uh, met die app... Dat, de benodigdheden kan je dan uh, bij elkaar uh, halen. Want dat is de idee. Ik zou je nog sterker vertellen. Ik zit thuis en dan heb ik zo'n Google-schermpje. Uh, uh, uh, en dan zeg ik... Hey Google, praat met uh, Appie. Nou, er zijn er natuurlijk mensen die luisteren. Die hebben een Google en die gaat meteen af. <tots> <lacht> en, dan je, en dan krijg je een... Uh, dan krijg, krijg je een hapje alcohol een, aan de lijn. <lacht> <uit> <lacht> oh, <was goed. lacht> en dan kan ik mijn lijstje maken. Okay. Alleen maar door te zeggen wat ik nodig heb. Kaas, uh, boter, eieren. Ja, uh, Maar dat is wel korter de bocht. Kaas, Wat voor kaas? Kaas, jonge kaas, oude kaas, oude kaas, oude kaas. En dan was, uh, en dan was ja. het zo bij André van Teijn Was op een gegeven moment heeft hij ook uh, belegen kaas. Nee, die maar hebben we niet. We wat niet. voor kaas heeft hij dan? We ja, hebben helemaal rare Bril, Jan, de ja. kampwinkel. Ja. Een de kampwinkel. Ja, de ja. ja. ja. ja. goed. Dus dat hele verhaal, dus dat hele verhaal dat loopt. Ja, ik vind het vreselijk makkelijk. Het is heel goed gemaakt. Het is dus heel goed, uh, ja. goed gedaan. En ja. wat ook heel handig is, als je dus nog een, uh, iets met pannen wil sparen of, of uh, iets... Uh, gaat gaat hij uh, er ook meteen in? Ik heb nu al drie... Uh, bonnenboekjes vol met uh, okay. de koopzegels. Ja. Dus ik, en het is uh, prima sparen met, uh, met dat... Uh, en die koopzegels krijg je 6% rente. Ja! ja oh. ja. Boe -boe. Ja. ja Dat heb je niet he he he he op mijn bank, Ik heb ja. hier geen gebeld en die zeggen... Nee, dat kunnen ja. we niet. Nee, dat reden we net niet. Net niet. Dan gaan we naar Albert Heijn. Laat je nemen voor de gein. Ja... Ja, jongens, het is wat, De ja. moderne tijd. Ja, bijna goed. twaalf bijna 12 uur, jongens. nou ja bij, We gaan uh, nog eventjes een klein mooi slot aanbreiden. Uh, aan we hebben uh, nog iets spannends nou, wat is, we nog kunnen bespreken. Ja, want, misschien uh, krijgen we hierna nog een programma met hele oude, leuke, oude nee, muziek. Nee, die hebben niet. Het nee, is de nee, Lubendi. Nee, nee. Lubendi. ja. Ja, ja de zijn zit hier... Radio, radio, radio, radio. radio. Radio Oranje. Ja. En daar is de, <laughs> uh, de, <laughs> Ruud de Wild, die kan ja, dat, dacht, dat zo van door, plastisch. Ja, ja, die, ja. Die, die heeft daar <laughs> iets uh, op bedacht, op een, een of andere manier. Trouwens, Oranje. Uh, dat is wel interessant <laughs> voor jou, Frank. Q-Music gaat bijna Radio 2 voorbij in de, in de populariteit en kijkcijfers. Q-Music of Radio ja. 2? Ja. Ja, nee, Q-Music. -Q oh? Ja. Oké. Okay. Ja, het is allemaal zo. van... Uh... Oh, de Q-Music niet. Dat is niet van Johnny. Nee. Nee. Dat, een... uh, nee. dat is wel van Jean de Mol. Volgens nee, mij niet. Nee, het is van een Belgisch bedrijf. Oh, ja. Q ja. Music is Belgisch. Oké. Okay. Okay. Nou, daar nou, kan ik helemaal niet mee op. Ah, ja, goed. Uh, <laughs> voor de mensen thuis die denken: van, wat was dit? Nou, dit heette de kan Nog Wel Show. Hartelijk dank voor het luisteren. Ja. ja. En tot volgende week. En ja. tot volgende week. Ja, en uh, dat is een beetje uh, gemeengoed uh, wat we volgende week. Nee, dan zal waarschijnlijk Tino er ook wel ja, mee zijn. Ja, hopelijk wel. Hopelijk ja. wel. Ja, we hebben hem. Uh, een klein beetje toch wel gemist. We hebben het enorm gemist. Ja, ja. Want, uh, hey, Hij is altijd wel heel... Uh, dat je zegt van... Uh, er komt wijsheid uit. En dat is bij ons soms ver te zoeken. Ja. Eens. Maar we doen ons best. Absoluut. Ja. Hey, nou, uh, dit, dit was hem weer. Volgende week weer gewoon... Uh, weer een show tussen 10 en 12. Met misschien alle vier hier. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.